De Marischaussee heeft in een auto op Schiphol zo'n 150.000 euro aan biljetten gevonden. De inzittenden, een Albanees en een Roemeense, zijn aangehouden. De verdachten wilden niet zeggen hoe ze aan de biljetten kwamen. Ze worden verdacht van het witwassen van geld. De Marischaussee kwam de twee op het spoor tijdens een preventieve fouilleeractie op de luchthaven. Duitsland begint met een campagne om van zijn strenge imago af te komen. De regering Merkel vindt dat nodig omdat er uit veel EU-landen kritiek komt op de harde opstelling van Duitsland in de eurocrisis. Berlijn is ook de natievergelijkingen in bijvoorbeeld Griekse kranten beu. Met de campagne wil de Duitse regering in binnen- en buitenland meer sympathie voor Europa kweken.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast heeft drie dichtbundels gepubliceerd... en dus is hij een dichter. heeft een cd opgenomen met de band Girlfriend Misery... en dus is hij een muzikant. Maar nu debuteert hij als romancier met Dromen van Schalkwijk. Een zoektocht naar een eigen plek... In een maalstroom van seks, drugs en rock roll in het altijd zwingende Harlem. Hier is Victor Schiavelli. Uw presentator is Petra Bos. Girlfriend misery, ja. Yeah. Wat, wat liedje hoort daarbij, Victor? Dat, dat hoorde bij een liedje van Mark Eitzel van de American Music Club. Dat was ja. een band waar de zanger van de band, Girlfriend Zoo en ik, hele grote fans van waren. En die had een liedje waarin hij. Het was eigenlijk heel veel droevige nummers, maar ook met veel humor. En op een gegeven moment schreeuwde hij: My misery, my girlfriend misery. En <laughs> wij vonden dat ontzettend geestig. Dus wij hadden onze band toen zo genoemd in een onbewaakte ogenblik. En toen gingen we spelen door het land en vroeg iedereen... Girlfriend Misery? Is ja. het echt zo erg met jullie? En nee, het, is een, het is een grap, maar dat was... Uh, ja, dat, uh... Maar het, het, het kan wel horen bij de depressie van de jaren 80 en 90. Ja, ja. ja. dit was meer jaren noemen. 90 inderdaad. Ja. En, uh, Wat is er met die band gebeurd? En, uh, op een gegeven moment is die band een beetje uit elkaar gevallen. En de zanger Rick Treffers, die band toen doorgezet als mist... en heeft dan nog steeds... Ja, hij heeft er vrij veel succes mee gehad. Veel in, buit, in het buitenland hij gespeeld. Hij is een bekende naam nog wel, hè? Ja, de zeker. Ja, ja. En, uh, maar we begonnen eigenlijk met z'n tweeën als uh, The Hurting Brains, heten wij toen nog. <laughs> Help, jullie hebben <lacht> ook echt wel een hang naar dramatische ja, namen. Een soort hoofdpijn bedoelde brains. Da daar. Bedo Dat Hurting We bedoelden eigenlijk hoofdpijn, maar uh, uh, ja, als een <lacht> soort Simon <lacht> Gar van maar dan... Uh, in de, uh, maar dan weer anders. Maar dan weer anders. En uh, toen op een gegeven moment, ja, we gingen andere kant uit. Ik, ik schreef liedjes, hij schreef liedjes. En dat ging op een gegeven moment ook een beetje moeilijker samen. En hadden, ik wilde wat meer de traditionele kant op. En hij wilde wat meer de, de musical differences. De muzikale meningsverschillen krijg je dan. Ja. Dat is de, de reden waarom bijna elke band op een gegeven moment uit elkaar ja. gaat. De Beatles hebben het ook een tijdje zwaar gehad. Dat ja. weet ik nog wel. Precies, ja. En ik was een beetje dan de George Harrison. En hij was de John Lennon van de band, zou ik maar zeggen. ik was ja. dan meer de quiet one. Ja. Ja. The quiet one and not the sexy one is dat dan? Meestal is dat we maar allemaal. George Harrison, die, had, die kon toch wel... Uh... Ik kreeg dat niet die vrouwtjes zijn. toch wel om zijn ja. vinger. Dat was gelijnt. natuurlijk ook wel George Harrison, ik bedoel, dan noem je ook iemand. Uh, goed. <laughs> en wat is er wat is, uh, met de, de popmuzikanten in jou gebeurd eigenlijk? Ja, dat, is, uh, dat was eigenlijk mijn laatste echt serieuze band. waarmee We echt. gesproken ook in Ja, de we hebben gesproken in Oor. We gingen naar, in Paradiso gespeeld, Melkweg gespeeld. En uh, zijn in, op tournee geweest in Spanje. Wat echt de twee leukste, lef, twee leukste weken uit mijn muzikantenleven zijn geweest. En ontzettend gelachen. En met vijf jongens in een bus naar Spanje. En we geloofden eigenlijk helemaal niet dat het zo was... dat we daar echt zouden kunnen gaan spelen. We dat het dan wel een soort grap was... dat we met die bus Valencia binnenreden... En op posters zagen hangen met daarop... Gulf and Misery, vanavond in Valencia. Dus dachten dacht, echt waar, jongens, we mogen echt gaan spelen. Wat En, uh, nou, dat, waren, ja, dat was een ontzettend grappige tijd. Ja. Maar, je... maar op een gegeven moment is dat... Uh, ik, ja, zo gaat dat, je, je, gaat, je gaat werken. De literatuur trok ook aan mij. Ik ben op een gegeven moment gaan schrijven en... Uh, uh, ik heb, ik heb eigenlijk drie dingen in mijn leven die ik heel erg leuk vind. Dat zijn de, dus de, de literatuur, de, uh, de fotografie en de muziek. En die dringen, die dringen komen altijd maar weer terug. Ja, en, en soms momenteel... komen ze ook samen. En soms komen ze samen, zoals ook in dit boek eigenlijk. Zoals wel. in dit boek. Uh, ja. het boek waar het, voor. Uh, dit uur gaan wij ons uh, vooral, uh, we gaan inzoomen vooral op, op, op de literatuur. Op het schrijven, op je romandebuut Dromen van Schalkwijk. Een, ja. een boek wat uh, onlangs is verschenen. Een ongelooflijk leuk boek. Ook heel erg leuk voor mij omdat ik uh, ja, ook de soundtrack van mijn jeugd eigenlijk voorbij zag komen. Ja. Want alle muziek waar de mensen die in de jaren zestig zijn, die zijn ja. geboren in de jaren zestig, uh, naar ja. luisterden, komt allemaal voorbij. Ja. He, uh, van vette. Iedereen die in de jaren zestig in het jongerencentrum is geweest, moet hier. Uh, precies. Uh, ja. Dus dat is heel erg leuk om te lezen. En het is ook een beetje opgebouwd zoals het klassieke cassettebandje. met ja, kant twee kanten. A, ja. Of kant 1 en kant 2. Ja, precies. Ja, ja, ja. En ik was zelf ook een jongen die altijd voor iedereen cassettebandjes uh, opnam. Met uh, eh, allemaal uh, liedjes daarop en zo. Dus het is ja. voor mij ook echt een... Uh, de ja. formale dijde cassettebandjes. Ja, de formale dijde cassettebandjes. En toen op een gegeven moment uh, kwam de, de, de omslagontwerper met het, met het idee... om die cassettebandjes op de voorkant te zetten. En toen dacht ik, dat is eigenlijk geniaal. Want dan moet eigenlijk elk hoofdstuk ook... De titel hebben van een liedje. Dat heb ik eigenlijk toen pas bedacht nadat ik het ontwerp van de, van de omslagontwerp kreeg. En toen nou, dacht ik, nou, het is eigenlijk een soort deel 1. Nou, dat opeens klik. Dat is de laatste klik waarmee de puzzel eigenlijk voor mij in elkaar viel. Ja, ja. Nou, en dan en, heb je ook uh, nog een dikke vette blurb van Peter Boeualda, je ja. collega-schrijver. Een roman als een tijdmachine uh, in, ja. in, in, in knip, kniptangletters, ja, kniptangletters. Kniptangletters, ja. Uh, die je, je toen altijd vooraan. gebruikte. voor Ook voor je bandjes en ja. voor bij de, bij de deurbel en zo. Ja. Kortom, we zijn helemaal terug in de jaren tachtig. En wij ja. gaan het ook illustreren met een heleboel jaren 80 muziek. Jij gaat straks uh, live spelen. Ja. Uh, ik weet niet hoe het met je, met je zenuwen is wat dat betreft. Maar, uh, nu gaat het wel goed. Nu gaat het goed. <lacht> maar we gaan ook luisteren. We beginnen zo meteen met iets wat, ja, wat een band die heel veel voorkomt in je hoek. Yeah. Uh, luister als u kunt reageren trouwens op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. Dus wilt u iets vragen of zeggen tegen uh, Victor Schifferli, schrijver, dichter... Gewezen popmuzikanten ook. Ja. Uh, wilt u iets zeggen over Schalkwijk? Waar het boek zich afspeelt. Haarlem. Wilt u iets zeggen over de muziek van de jaren tachtig? Waar we allemaal groot mee zijn geworden. Doe dat dan allemaal via onze website. radiokunstof.nl Oh placements toch een beetje Neil Jong. ja plichtig aan aan Neil Jong. Ja. jij zegt de perfecte katermuziek ja absoluut. dat was het ook uh, ja. van een oneindige traagheid ja maar ze maakte ook hele punky snelle muziek hè ze wisselde ja. eigenlijk hele uh, uh, hoe noem je dat ja van die hele uh, rauwe muziek af, rauwe nummers, uh, agressieve nummers af... met, met hele Dat ballets. Een hele ja. mooie combinatie. Ja, Ze komen allemaal voor, voor in jouw boek. Ja. Uh, je debuutroman Dromen van Schalkwijk. Ja. Het is een uh, coming-of-age-verhaal van een jongen die opgroeit... in wat ze tegenwoordig een samengesteld gezin noemen... Ja, ja. met een uh, zwaar religieuze stiefvader die het hele gezin emotioneel gijzelt in een hoogbouwflat in een troostloze wijk in Haarlem. En de jongen, de hoofdpersoon Felix, vlucht de deur uit... zoekt aansluiting bij andere jongens... Ja. die zijn liefde voor de popmuziek delen... en die, net ja. als jij, het grootste deel van de tijd... met hun ziel onder de arm lopen. Hij krijgt die aansluiting, hij wordt manager van de band... alhoewel hij niet, nooit, een van de jongens wordt. Nee, hij voelt nee. zich altijd buitengesloten. Het is een ongelijkwaardige vriendschap, eigenlijk, ja. ja. ja. Het Schalkwijk, dat staat voor de buitenwijk, ja. Schalkwijk, Haarlem, en die, jaren 80. Welke buitenwijk dan ook in, in Nederland in de die gebouwd is in de jaren zeventig met van die non-descripte flatgebouwen. Ja, en, want we, we nog geven eens wat meer schets van Schalkwijk. Je hebt er zelf gewoond namelijk. Ja, ik heb er zelf gewoond en. Um... Ja, het wordt in het boek ook beschreven. Je hebt al van die, van die lange lanen met, uh, met flatgebouwen. Sommige zijn er weer in hoog, sommige zijn er weer negen hoog. En dan heb je een berkje en dan heb je weer een ander. Ja. Het, was, het was ooit begin jaren zeventig net zoals bijvoorbeeld als de Bijlermeer in Amsterdam gebouwd was. Dit is de nieuwe toekomst van Nederland. Gezinnen gaan hier wonen, die gaan het hier hartstikke fijn hebben enzovoort. Maar um, eigenlijk de, de, de uitwerking op, van zo'n omgeving, en dat heb ik ook gehoord van meer... Uh, ja, nou, ook een vriend van mij die een half aan de Rijn bijvoorbeeld is, is opgegroeid... die vertelde eigenlijk dat hij had datzelfde het, het, ervaring. Van, je, je voelt je eigenlijk... Uh, uh, je zit in een hele anonieme omgeving. En het gaat het er ook een zekere beklemming van uit. Ja. En, en je komt... bent ook een soort buitenstaander... want je doet niet mee aan het echte stadsleven van haar. Nee, werk. er zit geen ziel in zo'n werk. Er zit ook geen centrum in zo'n werk. Nee, het, het centrum van Schalkwijk was het, het winkelcentrum. Maar ja, dat was dan... En dan had je een, een Chinees en een, een McDonald's en een Pho man. Maar ja, ja dat uh, ja. Niet echt per se iets om heel vrolijk van te worden. Nee, dus ja, de binnenstad van Haarlem is wel heel erg leuk, leuk trouwens. Want daar gingen we dan altijd heen. He. Leuke cafés en leuke straten. En dat heeft dan meteen veel meer atmosfeer en veel meer persoonlijkheid. Als de wereld gefiguurzaagd zou worden, zou die eruit zien als Schalkwijk. Ja, uh, een soort een project, ja, ja, ja. ja. Dat je deze beelden zo scherp uh, weer uit je geheugen vist... dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat je zelf bent opgegroeid in Schalkwijk. Dat dit boek ook, daar hoeven we verder geen doekjes om te wenen... is een sterk autobiografisch. Uh, karakter heeft. Ja, ja, zo mag je het toch wel zeggen. Je mag het zo wel zeggen. Um, het maar is moet, niet jouw verhaal. Het is niet helemaal mijn verhaal. Nee, het is, ik, heb, ik heb eigenlijk uh, heel veel ingrediënten uh, uit mijn jeugd als een soort uh, nee, een grote soeppan gedaan en die flink door elkaar heen geroerd en daar een, nieuwe, een soort nieuwe soep van opgediend. En, en, en heel veel dingen. Uh, nou, er zijn ook heel veel fictieve dingen in, maar de, maar de, de sfeer, het, het gevoel is Hetzelfde, ja, denk ik. Waarbij het woord buitenstaander en ja. bij horen, wat mij ja, betreft, dat is natuurlijk het wat heel veel jongeren uh, hebben: van, van ja, je, je, je, je bent nog niemand, je bent op zoek naar je eigen identiteit, je, je, je, je wil ergens heen, je weet nog niet precies waar je heen wil. Je bent op school, sommige mensen zijn cool en die zijn echt, die, hè, die zijn, die wil je, die zijn als een soort voorbeeld voor de groep. Er zijn mensen die de, de buiten vallen en je zoekt allemaal je eigen plek en je wilt een beetje aansluiting bij je. En, en Felix, mijn hoofdpersoon. Uh, wil graag aansluiting bij de hele, uh, nou ja, de revolutionaire... Uh, ruige, zoude, jongens. Jongens, ruige jongens. Ja. Uh, Want beschrijf Felix eens, wat voor jongen is hij? Ik, ja, ik denk dat het een, een, een jongen is die um, nou, heel, uh, heel erg oplet... om, om overal met je het, uh, ook het, het goede uit te halen. Dus hij, hij probeert zijn weg te vinden in die wereld die wat moeilijk is... Omdat ze omdat zijn ouders zijn gescheiden als hij, als hij vrij jong is... En dan uh, begint het eigenlijk al uh, het, het, het zoeken van de eigen weg. Het zoeken bijvoorbeeld ook van een nieuwe vader voor de moeder. Wordt er bijvoorbeeld uh, door, hem, door hem zelf al meteen gezocht. Hij gaat dan kijken naar in de auto... Hij nou, is andere... de hele tijd het harmoniemodel aan het uitkomen. Hij is een beetje van ik... het harmoniemodel, inderdaad. Ja. Ja. Het is, het is ook, denk ik ook een, een conflictvermijder. Dat ja. <laughs> is ook een. Het zo'n modern woord. woord. Uh, dat schijnt in therapie een veel voorkomend uh, ja. woord te zijn. Hij wilde de, ik de, de vrede, te... Omdat het, het ja. is een hele onharmonieuze omgeving uh, die, die, die, uh, waarin waar hij opgroeit. En ook die vriendschap zei heel onharmonieus. Omdat hij, nou, die, die David zegt: die opgegeven is. Hij zegt op een gegeven moment: David... David is mijn beste vriend. Dat ja. is de Zanger van de band. Dus de Waar van hij de manager van is. Waar hij de manager van is of nou, hij moet eigenlijk gewoon de dingen regelen. Hij is gewoon een beetje de, hij, slaaf. de knecht of de slaaf, <laughs> inderdaad. Um... En hij zegt op een gegeven moment in het boek ergens van David uh, was, mijn, was mijn beste vriend. Ja. En dat is eigenlijk een, een vind ik een, een ook wel een soort dramatische opmerking. Omdat, eigenlijk, omdat er eigenlijk heel weinig is waaruit blijkt dat het echt een goede vriend van hem is. Omdat hij ook veel wordt ge, gedist. Zoals dat dan tegenwoordig. Ja, heet. David is niet per se heel aardig. Uh, nee, hij is niet omverenig. per se heel aardig. Nee. Nee, maar het is wel iemand van, aan wie hij uh, een soort kracht ontleent. Dus dat hij probeert overal eigenlijk uh, bij die David, probeert hij uh, wel die. Uh, ja. Um. Toch, toch is het, een, een, een ondanks het feit dat het niet een boek is uh, waar je gedeprimeerd uitkomt... is nee. het toch een, een weinig vreugdevolle jeugd die je beschrijft... Yeah waarbij je geput hebt uit, uit, uit, uit eigen bron, yeah. uit eigen leven. Yeah. Heb maar je is, iets is. moeten overwinnen om, om dat verhaal aan de literatuurprijs yeah. te geven? Nou ja, ik heb ook heel lang over het boek gedaan, twintig jaar ongeveer. Ik ben twintig jaar geleden begonnen met uh, een van de laatste scènes... die in het boek worden uh, beschreven. En dat staat er nu eigenlijk nog letterlijk zo in. Dat is eigenlijk 20 jaar, 20 jaar oud, dat is stuk tekst. Maar ik ben daarna... Uh, en toen dacht ik, ja, ik ga een boek maken over de... Ik wil een soort die lijn des Jongen Werters maken. Een grote romantische liefde, daarin zwelgen... He, iemand die zelf niet meer dat overzicht heeft en dan bijna ten onder gaat. Groots en mislepend. Dat wilde ik toen doen, twintig jaar geleden. Ja, he, maar dat toen, waren de idealen, dat de, de idealen van een jongeman. Ja, precies. Maar ja, dat, ja, dat ging dan niet. En toen later dacht ik, ja, er moet wat er moet meer bij. Er moet, Harry Moelisch, de, de welbekende Nederlandse schrijver Harry Moelisch, heeft uitgezegd, uh, één idee is geen idee. Hmm. En later ben ik pas achtergekomen wat hij erbij bedoelt. Van ja, voor een roman is één idee niet... die lijnen in deze jongen weer naar nu transporteren is niet genoeg. Moest de, de sfeer van die buitenwijk moest erbij. De, de popmuziek moest erbij. En dat verhaal van die echtscheiding moest erbij. En met name het verhaal van die echtscheiding. Daar had ik denk ik heel veel jaren voor nodig... om dat met een soort afstand te, te beschrijven. Om daar zelf afstand van te nemen en dat op een soort zo'n manier op te schrijven dat, het, dat, dat ik er niet verder meegesleept door emoties. Ik benoem ne ook nergens emoties in het boek. Ik nee. zeg niet van ik voelde mij zo treurig op die flat. Maar ik zeg wel, hè, de flatgebouw was grijs of zoiets. Of, hè, dat soort dingen. Die, hè, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat je in het kader van het harmoniebodel... want ja. ik, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat harmoniserende... eigenlijk ook niet uit jezelf komt dat je dan als uh, jonge jongen niet meteen dat verhaal uh, wilt opschrijven... omdat je probeert iedereen er buiten te houden. Ja, dat tot op zekere hoogte. Maar ook, je moet er ook zelf klaar mee zijn. Je moet het zelf ook verwerkt hebben en er een soort, een soort plaats geven. En, uh, ja, ik, en, ik denk dat het voor veel kinderen van gescheiden ouders zo is. Ik ben dan nu begin veertig, begin dus ik kan er nu echt van een tijd op, uh, op terugkijken. Ja. Ik denk dat het voor veel kinderen zo is geweest. Dat zo'n echtscheiding uh, iets is wat ze pas later in hun leven een, een plek hebben kunnen geven. En dat, dat uh, veel ouders denken eigenlijk bij een echtscheiding van... nu gaan we scheiden, nu gaan we naar het gerechtshof. Uh, het wordt uitgesproken, jij krijgt de kinderen. Geen ruzie meer in huis. Geen ruzie meer, uh, je komt ze één keer in 14 weken halen. Elf, uh, tegenwoordig is het hè, gedeeld partnerschap, het is allemaal geregeld, klaar. En nu gaan we weer door. Maar voor een kind begint het dan eigenlijk pas. En wordt de situatie er veel on onoverzichtelijker op. En... Uh, en duurt het bij denk ik bij veel mensen die ik ken ook uit mijn omgeving. Eh, eigenlijk heel lang voordat ze überhaupt... Opgeven, dit, dit, dit was eigenlijk helemaal niet zo gewoon wat ik heb meegemaakt. Het, ik heb ook heel lang gedacht dat het redelijk gewoon was wat ik had meegemaakt. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf dacht, misschien was het helemaal niet zo gewoon. Want er zitten gruwelijke beelden in het boek. Bijvoorbeeld van een heel klein jongetje wat buiten met de tas staat te wachten... tot zijn vader hem op komt te halen in ja, de auto. Ja, ja. ja. Omdat uh, de moeder liever niet meer heeft uh, dat de vader echt uh, ja. daadwerkelijk binnenkomt, of de stiefvader heeft dat liever niet meer. Eerst de ik. moeder, en dan, dan, dan komt het weer een beetje goed, en dan mag hij wel weer een beetje zelf binnenkomen, en dan komt de stiefvader, en die zegt nee, die man wil ik hier niet zien, en die, gaat maar, uh, die parkeert maar op de stoep. Ja, ja, ja. Ja. En, en het jongetje, dat staat daar maar ja. uh, toch het is, dat, dat, dat is dat is Ik moet zeggen, dat is een autobiografisch uh, gegeven, dat is echt zo gebeurd. Alleen, ik had er zelf totaal geen herinnering aan. Het is, het is mij zelf verteld. Ik het heb, is jou verteld door wie? Door mijn moeder ik vind het heel erg dat ik dat heb gedaan. Uh, Zus en zo, maar uh, uh, en ik, ik begreep ook wel haar woede tegen, tegen mijn vader. En ik, ik begreep ook al wel. Maar ik, ik heb er zelf geen actuele, geen daadwerkelijke herinnering aan, aan die scène. Maar ook, ik, ik, vond ook, het wel een, ik vond het wel een mooie aangrijpende scène natuurlijk. Dus zeker. Gebruikt, maar, je, je gebruikt ja. ook de zin: ik zwaaide nog naar mijn vader in de auto. Maar mijn stiefvader deed niet aan zwaaien. Ja. Dat vind ik een prachtige zin. Ja. En het tekent ook meteen een hele situatie. Ja. Uh, toch verscheurd tussen twee werelden, tussen twee vaders. Ja. Uh, Precies, en die uh, ouders zijn Loyaliteitsconflict. toch boven zichzelf uitstijgen. Hè? Dus die zitten zelf heel erg in dat conflict. Of die laten zich nou ja, door hun woede en hun uh, en dergelijke gevoelens meeslepen. En dit, dit tekent eigenlijk zonder zoveel woorden. natuurlijk de, de situatie van het kind. Dat, je, dat is ontzettend verwarrend, natuurlijk. Weet je wel? Van, ja, je gaat ja, je gaat dan weer mee met je stiefvader. maar die zwaait dan weer niet naar je eigen vader. En hoe moet je dat dan weer oplossen? En, ja. hè, moet, je, moet je bijvoorbeeld thuis zeggen dat je het leuk hebt gehad. bij de. Bij de laten we zeggen, de vermaledijde vader. Hè? om met Monika van Braam te spreken. Ja, ja. Uh, hè, die, die, die, die, die weg is gegaan bij het, bij het gezin. Moet je zeggen dat je het leuk hebt gehad? Moet je zeggen dat het eigenlijk niet zo leuk was, omdat je dan daarmee ziet dat je. Um, en dat dan een soort van verzucht van ver, ver, ver, ver, verlichting komt van... oh, zie je wel, weet je wel. Dat, uh, en en, en dat, dat, dat loyaliteitsconflict, wat, wat uh, Ja, wat want, dan, want je bent begonnen het verhaal te zeggen van... ik wilde echt een, een, een, het lijden van, van de, de jonge Weerter uh, ja. eigenlijk schrijven. Een grote ja, meestrepende liefdesroman. Jong en een meisje. Yeah. Ja, er is een meisje in dit boek, Rotte. Yeah. Yeah. En er is een liefde en die wordt niet beantwoord. Yeah. Uh, of dan, dan Zij doet eigenlijk niet eens moeite om erachter te komen... of er überhaupt antwoord op die vraag mogelijk is. Er is ergens vaak iets wat misschien yeah. wel aan liefde doet, doet denken. Ina Damman-achtige smachten van ver. Yeah. Ja, ja. Wat, wat denk ik heel veel jongens van die ja, leeftijd... Absoluut. meisjes ook, maar jongens zeker ook, jongens ook, jongens ook. Uh, yeah. doen. Maar eigenlijk is het een, uh, volkomen ondergeschikt aan dat grote verhaal... Uh, dat verteld wordt over een jongen die die natuurlijk gek wordt van, van al die innerlijke uh, conflicten. Ja. En van, die, van die eenzaamheid ja, ja. en dat het nergens bijhoren. puberteit is ook een moeilijke, moeilijke periode. Hè. Dat de, de, de, maar goed, wordt versterkt door de situatie natuurlijk. Wordt versterkt door de situatie, maar ik, ja, dit, mijn, mijn verhaal is niet uniek. Ik denk dat heel veel kinderen die in de jaren zeventig zijn opgegroeid... Uh, en ik denk misschien tegenwoordig zelfs nog, nog, nog, nog meer het geval is... Hè. Mm -hmm. uh, gescheiden ouders hebben en, en, en, en dan vervolgens... Uh, uh, en dan, dan komt er zo'n zo stiefvader bij die dan weer een vechtscheiding achter de rug heeft. Ja. Dus voortdurend eigenlijk verhalen verteld over die oude scheiding. Hè, dus. en, uh, en een vader die met allemaal nieuwe partners voortdurend uh, aankomt. Dat wordt een ontzettend on, uh, ingewikkelde situatie. Ik denk dat veel kinderen dat ontzettend verwarrend vinden. Ja. Ja. Wij spraken met je moeder. Ja. Uh, naar aanleiding van je boek. En uh, zij zei dat het in het echt allemaal nog veel erger was. <laughs> zonder in detail te treden. Dus dat je eigenlijk nog heel lief bent geweest. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat ze wel moest slikken toen ze het las. En dat ja. ze met jou koffie heeft gedronken of iets gedronken Ja, ik ben café. met haar gaan lunchen toen ik het had geschreven. Van, ik heb het aan haar opgestuurd. Of aan haar gegeven. Of opgestuurd inderdaad. En toen zijn we samen gaan, uh, gaan erover gaan praten. Ja. En toen zei ze dat ik met zijn stiefvader trouwde. was een vergissing. Maar ik kon niet meer van hem afkomen. Ja. Ik wilde ook wel weg van hem maar ik ik wist niet waarheen en we hadden geen geld omdat we schulden hadden. Ja, Toen klopt. Victor het huis uit was, wilde zijn stiefvader gaan varen. Dat ja. heb ik aangemoedigd en zo ben ik van hem afgekomen. Ja, dat klopt. Het wel, ja, ja. En uh, eigenlijk zit dit letterlijk in het boek. Uh, het, ja, het moment... Het boek gaat hij naar Israël, naar de kibboots? Precies, omdat ja. hij streng religieus is. Maar ja. het de manier waarop de moeder probeert eigenlijk van die man af te komen... Ja. iets wat, wat de zoon al lang heeft gezien dat dat moet gebeuren. Maar ja. waarin die ook... Ja, ik denk de moeder ook wel hoor, maar die... Uh, ja, het was, het was inderdaad. Uh, ja. ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar, uh, dat je toch wel even moed moet verzamelen. om zoiets op te schrijven. wat zo ja. dicht bij, uh, bij je moeder ook komt. Ja, daar heb ik misschien. ook die twintig jaar wel, uh, wel voor nodig. En, en. en ik denk dat ik ook een hele fijne. Uh, hoe is, Ja. Uh, I walked a fine line there. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Het was een ja. hele fijne lijn die je, fijne balans die je moest hebben. Uh, zorgvuldig manoeuvreren. Zorgvuldig manoeuvreren, inderdaad. Uh, maar toch belangrijk. Omdat ik vond het toch ook een, een, een, een belangrijk verhaal of een, een, een, een interessant verhaal. En een, hè, dat, Hoe je als kind. Ik wilde vooral ook laten zien aan, aan, aan andere mensen, lezers, publiek, misschien ook uh -huh. en ook wel familie. Van, hoe is het nou precies om door de ogen te kijken... van een kind van gezijde ouders? Hoe ziet de wereld er dan uit? Mm -hmm. hoe, uh, hoe, uh, zonder... Zoals ik al zei, dingen te gaan benoemen en, ja. en uit te gaan leggen. Maar gewoon van uh, dit gebeurt er, dat gebeurt er. Zonder ook te zwaar op de hand te zijn, zonder er een tearjerker van te maken, ja. zonder dat het lamoyant wordt. Dus daar is heel veel schrappen aan, uh, daar is misschien ook niet zo'n zo heel dik boek geworden. Het, want je hebt het echt, uh, want je, je begon gewoon zo mee En je wilde zo'n roman schrijven ja. met grote letters roman erop. Ja, maar het is ja. eigenlijk een heel boek. Ja, enorm geschraapt. Ja, ja. En ik vond iemand als Margeminko bijvoorbeeld, is, uh, die heb ik ooit toen ik was vroeger redacteur bij de Bezig die heb ik begeleid bij een boek. En die, had, die heeft diezelfde stijlen. Die Het uh, ontwerp is natuurlijk heel anders, Het gaat over de Holocaust. Maar ja. uh, zij heeft. En zij, ik, ik herinner me één voorbeeld: bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat haar, haar boek uh, eindigde met uh, een zin over haar zusje, die in nog een kaart uit de trein moest hebben gegooid. voordat ze werd weggevoerd. En toen heeft ze later heeft ze me gebeld uh, dat voor de tweede druk moest dan toch worden geschapt voordat ze werd weggevoerd. Dus ze moest die kaart uit de trein hebben gegooid. En dan en dus, kan je zelf wel denken. Ja, omdat het woord weggevoerd nog, nog net iets te veel emotionele lading uh, in zich droeg. Mm -hmm. dus en dat, en dat, dat is dus hard werken geweest om het eigenlijk tot, tot, ja. tot alleen maar de kale, ja. de kale woorden terug te brengen. Ja, precies. Ja. En ik ben natuurlijk een, een, een, een dichter en dan zou je zeggen, dan hou je van bloemrijke taal en ge, uitgewerkte metaforen en dergelijke. Of gewoon van kale taal. Maar ik hou je ik hou dus echt van kale taal, van, van, van heel, uh, ja, je kunt met een komma kun je eigenlijk al iemand, kun je eigenlijk allemaal hard breken, zou ik zeggen. Ja. Als je ja. het goed doet. Want in het begin dacht ik nog van, jeetje Mina, dit is, uh, nou, er staat wat er staat. Ja, hè? ja. En er staat niet zo heel veel meer, dacht ik. ja. Maar dan word je helemaal meegesleept in dat verhaal. Yeah. En op een gegeven moment werkt dat dus heel goed. Yeah. Dat je niet... Uh, alles vet erin zit. Nee, precies. Nee, nee, nee. Emotioneel krijgt het dan ook veel, een, een veel sterkere lading. Ja. Of het effect is groter eigenlijk. Ik ben blij dat je dat zegt. Ja, ja. Ja. En dat ontaart dan uiteindelijk in een ja, bijna een orgie, wou ik zeggen. Maar <lacht> in ieder geval in het moment dat, dat Felix, na een leven vol, of een, een jaren vol ja, afwijzing, want dat is het eigenlijk. Ja, in zekere zin wel. Zich helemaal te buiten gaat aan drank uh -huh. op een feestje. Ja. En uh, ik wil je vragen of je ja. dat wil uh, voorlezen. Ja. Oké. Okay. Ik was niet uitgenodigd. Dat was niet erg, had David gezegd. En het was niet Marco die de open deed. Maar toen we hem in de keuken zagen, leek hij niet verbaasd. En de hele band was er, zonder dat ik iets had hoeven te organiseren. Een paar uur onafgebroken zat ik in een keurige huiskamer... van een eensgezinsflat onder een schilderij... Ik wist niet wat het moest voorstellen. Een ongeluk in een verfwinkel misschien. En ik wilde niets liever dan zo volledig mogelijk in de mist verdwijnen. Ik was bezig met nummer 12. Naast mij op de grond stonden de andere elf. Ik dronk alleen maar bier. en combineren deed ik niet. Daar werd je misselijk van, zoals ik aan een paar mensen had uitgelegd... die me iets fris te drinken wilden aanbieden. Ik wilde alleen zuivere dronkenschap en die bereikte je niet als je nootjes had. Je kon nog gaan kotsen en dat was zonde van de drank. Ik wilde zinken, zodat alle lichten zouden doven... en ik alleen nog langs, de langs elkaar heen schuivende bloedlichaamtjes zag achter mijn ogen. Vanavond wil ik dronken worden, zei ik. Dat heb je al gezegd, zei David. Sorry, zei ik. Al vijf keer, zei David. Sorry, zei ik nog maar eens. Het bleef stil, zoals een LP tussen twee nummers. Een beetje gekraak onder de naald, drie seconden onbestemd wachten. De mensen in de woonkamer leken eigenlijk allemaal een soort schemerlampen, bedacht ik me opeens. Schemerlampen die je aan en uit kon doen. Voor de tweede keer vulde ik aan. Twee keer sorry. En toen zei David het. Je bent een grammofoonplaat. Je bent cliché. Je werd geboren, het leven ging maar door... en voor je het wist was je van je hobbelpaard gevallen en klaar met school... en zat er een stel bezweten hoofden bijeen in een huiskamer te wachten. Ja, op wat eigenlijk? We waren jong en nog niet heel erg veelbelovend. En wild... Voor zover je dat kon zijn in een wijk met een winkelcentrum, een bistro en een Chinees... waar ze lampen hadden met van kleur veranderende voelsprieten. <lacht> Jawel, ik was inderdaad dronken. Maar cliché? Ja, Felix. Een wandelend cliché, een lopend cliché. Dronken, stoont en misschien ook nog wel homoseksueel. Wie zal het zeggen? Ja, je, je, je bent cliché, dat herinner ik me echt nog. Ja. Dat was, vroeger was dat echt het grootste scheldwoord of de grootste Twee hele erg dingen. Belediging. Commercieel en cliché. Oh ja, je bent ja. commercieel. Ja. Wat hoort er allemaal bij in het rijtje? De muziek nemen we zo door wie, ja. wie wel en wie niet. Ja. Maar we hoorden daar ook bij, weet ik veel, ga je naar Amerika. Of ga je niet naar Amerika? Uh, ja, was kapitalistisch hè, Amerika. Dat was uh, ja. Alles met Amerika kon ook niet. Rusland in die tijd... was eigenlijk nog beter dan Amerika in zekere zin. Ja. ja. ja je kon <laughs> beter dan Rusland ja. trouwens. Hoe vond jij dat eigenlijk uh, zelf dat die tijd zo uh, zwart ja, dat, was? Ja, die, die tijd was enorm zwart-wit. En Frank Boeijen zong dan denk ik, niet zwart-wit, maar in de kleur van je. Hard. Van je haar, dacht ik soms wel eens dat hij zong, maar het was je hart. Ja, had wel moeite met sommige ja. letters. De kleur van je ja. haar. Maar, um, anyway... Uh... Dat was trouwens foute muziek. Ja, Frank ja. Boeien. Ja, nou ja, kijk, weet je, die, die jongens in mijn boek luisterden allemaal ongelooflijk uh, harde punk en new wave. En, en, en in de, op middelbare school, dat schoolcafé waar wij dan zaten, dat heette De Link, heette dat cafeetje. En zaten we op vrijdagmiddag thee te drinken en dat was veel gemoedelijker. Dan hadden we: Doe maar, toontje lager, het goede doel. Dan kon dat dus wel. En dan kon dat wel, ja. ja. Want even Zo, voor de duidelijkheid: ja. Joni Mitchell kon niet. Nee. Spendo Ballet kon niet. Nee. Duran Duran kon niet. In de beleving van, van die jongens uit het boek, hè, maar in, in mijn omgeving ik had een iets minder uh, een fanatieke uh, groep, in, peer group in, dan de dan jongens hebben uh, ja. Dus, in, in, ja Lionel Spen... Richie was echt gewoon ja, zo'n kotsen. Lionel Richie was zo'n kotsen, maar ja, daar kon je wel weer op slijpen. Hè? Ja, ja, precies. Dan, dan moest je... Crosby, Stills, Ness, en Jong was fout. Ja, Neil de Jong de in het bijzonder was ja. uh, totaal uh, niet te doen. Nee. Iggy Pop dan weer wel, maar vooral uh, die uh, die met de stoetjes. Toen kan werken weer een beetje, toen zo middenjaar 80. Ja, ja. Ja. En dan hebben we hier nog Velvet Underground. De eerste twee platen wel, de derde was de soft. Ja, dat zegt het allemaal, hè? Dat is echt zo'n snop. Dat is echt een de, de Ja, maar de dat is een, maar dit is een leidraad in het ja, boek. Ja, ja. Is eigenlijk de muzikale smaak van, van, van een groepje jongens. Het is zeg maar de, de archetypische uh, jaren tachtig alternatieve muziek snop is dat ja. die je dan hoort. Ja, ja. Dus ja. Van dan Roxy, wel die plaat van Roxy Music, maar dan niet de. Commerciële plaat. De, de commerciële En ik uh, uh, het, uh, het was de muziek was toen zo belangrijk. De Simple Minds. Er uh, waren in het begin allemaal ontzettend fan van New Gold Dream. Geweldig. Ja. Toen kwam Sparkle in the Rain in 1984. Toen waren we diep onthutst, want ze waren commercieel geworden. Het voelde, we waren echt boos. Het voelde als verraad, eigenlijk ja. echt. En uh... Maar je noemt ook bijvoorbeeld bands in, uh, in je boek als uh, The Dead Kennedys, uh, ja. Joy Division, ja. Echo and the Man, Bauhaus. Ja. Sommige bands ken ik zelf eigenlijk van veel later pas Worden Die heb ik pas zelf pas veel later ontdekt. Dat maar, was echt nog wel weer een, een stapje verder ja. en, en ja. ook wel een stapje deprimerender ja. als muziek. Ja, dat was echt inkzwart. Ja. ja, terwijl deze jongen heeft toch heimelijk ook gewoon een, een hele lieve... Felix in dit boek, die houdt. ja, maar Felix, dit is het contrast, hè? Want Felix houdt eigenlijk stiekem dus van New Young en Johnny Mitchell. Ja, die is, die our is eigenlijk... house van Neil Young, notenbenen. Ja, van Graham Nash. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, dat, is dat zijn uh, ja. en en daar durft hij dan ook niet voor uit te komen. Dus hij zet dan die platen dan helemaal achterin uh, in, in de rij. Wat maar ik, ik, ik, ik, was, ik was trouwens, ik moet zeggen, dat is niet auto Ik was zelf helemaal niet zo. Ik, ik uh, kwam uh, enorm uit voor mijn... Uh, <laughs> ja, voor je <laughs> voorkeur. Voor je jongliefde. Ik Bijna weet niet ik ik te weet zeggen dat een... je homoseksueel was, maar... Nee, nee nee, ja. nee, nee. Maar ik weet toch dat er één voorkeur is... waar jij absoluut niet graag mee uit de kast uh, zou willen komen. Namelijk? Nou ja, dat ga ik je nu laten horen. Want wij weten gewoon zeker ja. dat je je hier dood voor schaamde. Oh ja. Oh ja. Nou, zou ik je iets sterker vertellen? ik heb nog een uitzending gezien. Ja, ja, ja een uitzending. Ja, ja, ja, ja, ik dacht dat je nu met plaatje ging draaien. Ja, maar maar ik zal je iets je... vertellen. Dit is Stix. Ja. Uh, babe. Because it's you, babe. Maar een van mijn eerste popconcerten was naar, de, nou, naar deze band, naar Stix. Maar je hebt het wel heel lang geheim gehouden, toch? <laughs> het is nu uitgelekt. <laughs> it's official, nou. Nou, ze ja. hebben ook wel andere muziek gemaakt. Ook niet te pruimen, trouwens. Ja. Ik vond het toen heel goed, maar ik heb, ik heb ook echt van symfonische rock uh, gehouden. Ja, dat is, ook dat is achteraf ook iets... Uh... <tie> Mag nu wel weer weg, hoor, jongens. Zo mooi was het nou ook weer niet. Ja. Nee, dit is ons verteld door, door Erik Keijzer, met wie je al 30 jaar bevriend ja. bent. Ja, oh ja, ja, ja. En, en hij die... wilde heel graag naar dat concert. En ik was toen geweest, dus ook kwamen we met elkaar aan het praten. Ja, ja. Want, want hij wilde naartoe. Want die liefde voor Stix, die deelden jullie. Ja, klopt. En jullie deelden wel meer. Maar hij zei, nou, qua uiterlijk zag Victor er een beetje neurderig uit. Een ja. brilletje met van die ronde glaasjes, grote flaporen. Ja. Hij hoorde eigenlijk nergens bij. Ik ook niet. Mm -hmm. Als we ergens bij horen... Ging het, meer om, uh, ging het meer richting alternatievelingen. Ja. We werden ook gepest om ons uiterlijk, om onze afwijkende muzieksmaak en ideeën. Dat was vaak uitschelden, maar Victor is ook een keer achtervolgd door een groep disco's. En toen is hij in elkaar geslagen. Nee, wij waren niet de coolste. Nee, inderdaad. Nee, Goed, ja. Is dit toch eigenlijk ook hard, zo'n wereld? Ja. Is dit ook een beetje de wraakoefening op, op, op de manier waarop je als jongeling toch voor de leeuwen wordt gegooid? Uh, Tijdens je jaren? Uh, um, een vraakoefening. Nee, het is meer een poging om te. Het is, wat je dan meemaakt op die leeftijd, is, is, is gigantisch. Je, je, je groeit opeens enorm in de lucht. En je, je hebt allemaal hormonen die door je lichaam gieren. Oh. Je bent eigenlijk al helemaal lichamelijk volgroeid, maar geestelijk nog niet helemaal. Je hebt dan. He, wie is er stoer, wie is er niet stoer, wie is er leuk, wie is er niet leuk, weet je wel. En dat, alles wat je dan. Het is maar alleen maar een poging om te laten zien uh, hoe, hoe zoiets is. Hoe, uh, het is uh, om die, die, die, die, die sfeer neer te zetten om, uh, om het invoelbaar te maken. En. Uh, niet om, niet een wraak. Nee, het is absoluut geen wraakoefening. Nee. Maar, maar goed, je hoeft maar een interviewboek open te slaan of, of een biografie te lezen. Dat ja. als, je, als je het gevoel hebt dat je je moet verdedigen tegenover de buitenwereld. Als ja. je dus de, een pittige puberteit hebt gehad, ja. wat dat betreft. Ja. Niet echt helemaal geaccepteerd. Outsider zijn. Ja. Dat dat van heel groot belang is voor de, voor de rest van je leven. Nou ja. Heb jij het idee dat het bepalend is geweest? Even globaal genoemd, het verloren ja. verhaal? Nou, nee, ik, ik weet niet of het bepaald is geweest. Ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan, ik ben er gaan studeren. En ik, ik, ik, ik moet zeggen dat de laatste jaren op de middelbare school eigenlijk ook best wel heel erg leuk waren. Want het klinkt nu al een beetje alsof ik de alsof alsof één een, een grote commando en wel een treunis was. Maar ik had natuurlijk wel een, zelf een band op school waarin ik speelde. Ja, ik, ik speelde gitaar in een band. Dat is altijd een streepje voor, natuurlijk. Ja, en ik weet nog dat ik op het podium stond met mijn gitaar voor het eerst. Ik was dan toch geloof ik in de derde of zo. En ik was nou, de jongens in mijn klas vonden van ja, die vonden me een soort, soort watje. Maar ik stond op een gegeven moment was het Sinterklaas. En toen liepen ze naar de Aula. En wie stond daar op het podium met de gitaar Victor. Nou, dat, ze, dat konden ze absoluut niet, niet plaatsen. En, toen, en ik zag ze van verontwaardiging, van, van, van zag ik ze uh, naar woorden zoeken. En op een gegeven moment riep een van ze uh, riep zo naar mij van die gitaar. Die is niet van jou, hè? Die is niet van jou. En dat was het enige wat ze nog konden bedenken... om dat nog te ontkrachten, dat ik het feit dat ik daar op het podium stond. En Voel, voelde uh, jij je sterk? Dat vond ik wel leuk, ja. ja, ik sta daar met die gitaar en zij lekker niet, weet je wel. Ja. En toen de volgende ja. dag kwam de meest populaire jongen van de klas... die uh, sprong op mijn nek, die zei, uh, Victoria was geweldig, weet je wel. Nou, dus, uh, weet je, het, uh, en de laatste jaren op school waren ook best wel... Is, uh, we hadden we een, heel, een hele leuke groep mensen ook. Uh, dat café was leuk, we hebben... Uh, met de zanger van de band Michiel van Reenen. Gili, werd hij altijd genoemd. Mm. En ik was dan Vicky. En wij samen schreven wij gedichten. En we hadden altijd van die zwarte-rode boekjes in onze zak zitten. Van die opschrijfboekjes. Om aan, aantekeningen te maken. Aantekeningen en gedichten wow. te schrijven. Altijd mee bezig. Schoolkrant vol, vol schrijven. En ik denk dat wel dat het en uh, dat, ja, dat dat dat dat het hele creatieve waar, waar ik wat ik later ook toch meer mee door ben gegaan toen ook wel is, is begonnen, misschien niet, niet dankzij uh, die school, maar, maar het heeft wel, wel meegewerkt. En het, uh, ik weet niet of mijn, mijn puberteit maar nou in, in negatieve... nee, ik geloof niet. Maar, maar je je zou kunnen denken als je zegt dat creatieve dat is misschien daar wel gezaaid, als het ware, ja, uh, maar het ben je natuurlijk ook wel zelf, maar die, je, ja, die, ja, ja, maar ja. om dichter te kunnen zijn en te willen zijn yeah. en te zijn... Yeah. moet je je op een bepaalde manier toch ook wel onderscheiden uh, van de groep. En, yeah. en je er vooral niet altijd veel bij aansluiten. En dat geldt eigenlijk yeah. ook voor uh, een romancier. Misschien ook voor een fotograaf. Ik bedoel, yeah. Yeah. Uh, yeah. Je zou kunnen denken dat je het uiteindelijk gecultiveerd hebt... het er niet bij horen. Ja, yeah. Nee, maar ik, ik wilde natuurlijk wel erbij horen. Uh... Oké, okay, maar als dat op een gegeven moment niet helemaal lukt. <laughs> en later is dat ook, ja. Uh... Maar weet je, het, het, je nou ja, als je het gevoel hebt een, een, een eenling te zijn... In, dit, dit boek is heel erg het gevoel een eenling te zijn in de wereld. Hè? En ja. ik, ik, ik, ben, ik heb echt niet altijd maar zo eenlingachtig gevoeld in mijn jeugd... zoals Felix in dit boek. Maar ik heb het gefocust op veel Ik heb dat gevoel versterkt. En dat is het moet. Dat is, om dat boek een soort kracht mee te geven. En dan het boek een. Uh... En toch is het wel een monter boek. Ik bedoel, het is niet een boek nou ja, waar je alleen maar ook mee geeft. Het is het goede. In... En uiteindelijk ja. komt hij er ook uit. En dan, dan, dan rijdt hij nog een keer door Schalkwijk heen. En dan, uh, dan. Ja, dat is een soort van afscheid nemen van al die dingen. En dan, dat, dat slot uh, is voor mij ook een, een, een, een positief slot eigenlijk. Het is ja. gewoon. Ik heb het nu achter me gelaten. En. Uh, uh, ja. ja. En hij is sterrenkundige geworden. Ja, uiteindelijk. Een ja. verrassende ja, verrassende want hij, <laughs> want hij keek toch altijd al naar boven. Hij keek altijd, ja, altijd naar een sterrenkerk, de daarop aan ja, ja, ja, ja. ja. Een van de soundtracks die ook uh, bij, bij, dit, uh, bij dit boek uh, horen... Is, is die van Elvis Costello. het ja. is ook iemand die in dit boek uh, een speciale uh, plek krijgt. Ja, zijn uh, postdrankt aan de muur. Ja. Een poster hangt aan de muur en het is... Uh, wat, wat, wat staat er nou ja, die, ook alweer over? Je kijkt ook op hem neer soms als hij dan dronken thuis komt s'avonds. Dan ziet hij alleen dat. Dat is de man uh, die mijn gevoelsleven nog het beste onder woorden brengt. Ja. Dat staat ja. in het boek. Ja, ja. Dat, ja, dat is Waarom is dat eigenlijk? Ja, muziek is heel erg natuurlijk voor een puber die, op, die niet, niet eens precies weet hoe hij zich voelt. Uh, een, een zanger of een, een, een de popmuziek. Het wordt een soort spiegel voor je ziel. Het wordt gewoon, je herkent wat je voelt in, in, in die muziek. Die zanger lijkt het over jou te hebben. lijkt jou te kennen persoonlijk. Het was alsof Els Costello mij ook inderdaad persoonlijk kende... met bepaalde regels die hij uh, schreef. Ja. ja en... Uh... Ik had ook altijd bij Elvis Costello het idee... dat het eigenlijk muziek voorgevorderde was en tekst voorgevorderde. Yeah. Dus dat als je de, de, de snerpende de gitaar voorbij was, dan... Er zaten wel iets te veel woordspelingen in, in fact, ook, vond ik. oh ja, vond ja. je... Ja? ja, vond ik wel. Ja. Het, is een beetje, het is ook een beetje nerdy rock, hè? Het was ook een soort supernerd. Ja. Uber, ja. ja. Uber nerd, Je ja. moet er een bril bij hebben, zoiets. Ja, precies. maar ja. nou, ja. nee, jij hebt een bril. Heb een bril. En tot mijn ja, toch wel grote verbazing... Ja. Uh, kondigde jij ook aan van... nou, nee, ik wil dat graag zingen in, uh, in de uitzending. Dat vind ik wel gewaagd... dat je eigen held wil uitvoeren. Ja, nou ja. Maar bent, dit kost jou uh, helemaal geen, geen moeite. Je moet wat durven in het leven. Neem de gitaar, we krijgen dus uh, het prachtige Allison van Elvis Costello. Ik denk dat een heleboel mensen <tie> daar heel gelukkig van worden. En uh, ik heb het uh, vandaag nog even teruggekeken op YouTube, Allison uh, door Elvis Costello. En die haalt, de meeste van zijn uithalen haalt hij niet meer op dit moment. Zijn stem heeft dus veel te lijden onder zijn leven, denk ik. Maar we krijgen het nu in de uitvoering van dichter en schrijver Victor Chivelli. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. With the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine... Take off your party dress I'm not gonna get too sentimental Like those other sticky Valentines Cause I don't know if you were loving somebody I only know it isn't mine Alison, I know this world is killing you. Whoa, Alison, my aim is true. Oh, well, I see you got a husband now. Did it leave your pretty fingers lying in the wedding cake? You used to hold him right in your hand I bet he took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking When I hear the silly things that you say well, I think somebody better put out the big light Cause I can't stand to see you this way This world is killing you, whoa, Allison, my aim is true, my aim is true, my aim is, well, my aim, my aim Victor Schieveli, hij is dichter, hij is schrijver, hij is zanger, hij is gitarist. Toch maar weer wel, hè? Het is wel echt, het is wel, ja, hij is gewoon wereldberoemd. En zeker in Schalkwijk en omstreken. Ik heb een Oh, ja, oké. Okay. En je hebt een hond. En drie kinderen. En drie kinderen. En een vrouw. En een vrouw. Nee, een vrouw en lieve drie kinderen. Een lieve drie kinderen. Je bent vader geworden. En je hebt niet besloten om daar niet aan te beginnen... ondanks alles wat je al voor je kiezen had gekregen toen je een jongen, jongen was. Dat is toch ja, een, uh, dat is ook een, een vorm van dapper? Een slecht voorbeeld doet niet volgen. Ja, nee. ja. ja. Ja, ben, dus, uh, ben jij Aan de andere kant, ja, sorry. Ben jij een, een, een, een gezellig, leuke vader? Ben jij bewust beleid op vaderschap aan het uitoefenen? Ja, vaderschap, het is, uh, hè, de, dit boek is eigenlijk ook een soort vaderschapsboek. Hè. Je hebt de, de, de, de boze stiefvader, de, de, de afwezige vader, en die ja. David is eigenlijk ook een soort. Ook een soort van vader, want het is ook iemand naar wie hij zich richt. Uh, ik heb denk ik in mijn leven wel naar veel verschillende vaders gekeken. Maar veel... Ook, ook in Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Uh, dat was een soort oervader of zo. Ja, hè? daar zag jij een oervader Ja, dat vind ik wel een, soort, een, hele, een hele goede man, volgens mij. En, en, en, en sommige dingen... Ik kan me herinneren, ik weet niet of je weet... De, hij doet op een gegeven moment The River. Ja. Maar dan vertelt hij van tevoren een heel lang verhaal over uh, dat hij... Uh, vroeger enorm veel ruzie had gehad met zijn vader die hem altijd zijn haar kort wilde knippen en hij vond dat hij in het leger moest en zo en dan op een gegeven moment dan uh, uh, moet hij gekeurd worden en gaat hij erheen en dan wordt hij afgekeurd en komt hij terug en zijn vader wist überhaupt niet waar hij gebleven was dus van, hey, wat, wat ben je wat heb je gedaan en zegt hij ja ik moest uh, naar de keuring voor militaire dienst en, uh, en zei, wat is gebeurd en zei nou ik ben uh, they didn't take me en, en dan zegt hij en that's good zegt dan die vader van Bruce Springsteen en dat vond ik zo mooi. Dat, ja, dat, uh, dat soort fragmenten, dat soort momenten, daar, uh, daar kijk ik altijd naar. En ik probeer dat als vader zelf ook. Ja, je probeert, ja maar je, iedereen probeert het natuurlijk. Ja, je, ja maar je hebt van drie vaders die je net noemde. De drie ja. vaders in jouw leven heb je eigenlijk... Op... Min of meer afscheid genomen. Van twee zeker. Want die vriend, die David ja. in, in het boek, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk uh, een puur fictief personage. Hè. Dat ja. is inderdaad. Ja, ja, maar maar ja. Dat, dat, dat soort vader. Maar, hè, de, de, de, de, ja. de stiefvader heb je ook afscheid van genomen. Dus ja. ik neem aan dat hij nu geen. Die uh, heb ik geen, geen 13, 14 jaar meer, meer gezien. Nee. En die. die, die... Ja, nee, die is weg. Die is, ja, ja, in ieder geval je, uit mijn leven verdwenen. Ja, ja, ja. En mijn eigen vader zie ik nog heel regelmatig... en daar heb ik een heel goed contact mee. Ja, ja. dus uh, ik, ja, ik beschrijf hem in het boek ook niet als een uh, slecht iemand of zoiets dergelijks. Alleen hij was wel weg, weet je dat is natuurlijk wel. Ik vind uh, dat maar... je echt met een enorme mildheid... over de vader en moeder in dit boek schrijft. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar ik hou ook al, allebei veel van ze. Het zijn hele goede en lieve mensen, absoluut. Ja, ja. ja. ja. Uh, je, je, je hebt dus een, een druk gezinsleven, kan ik me zo voorstellen, met drie uh, kinderen. Je bent ook nog medewerker bij het Letterenfonds. Ja, sinds een half jaar. Ja. Uh, daarvoor ben je heel lang en veel redacteur geweest bij uh, diverse uitgeverijen. Ja, en een tijd maar freelancer geweest. Ja. Uh, je bent, uh, je nou ja, schrijft poëzie vanaf het begin van de jaren negentig, publiceer je. En je schrijft dan ook nog uh, een roman, waar je al twintig jaar op zat te broeden eigenlijk. Die ja, is dan precies. nu uitgekomen. Eindelijk is het eigenlegd. Uh, ja. ja. <laughs> Hoe, hoe, hoe, en ja, ja, nou ja, ik kan me voorstellen, dit is gewoon een goed boek geworden. Ja, ik ben heel trots op en heel tevreden mee. Ja, ja Ik kan me voorstellen dat, je, dat, er, dat er een stem in jou zegt. Misschien moet ik uh, het bureau wel schoonvegen, leegvegen. En moet ik nu echt gewoon me met hart en ziel geheel en al aan het schrijverschap overgeven. Of ga ik nu een stap te ver? Uh, interessant dat je dat zegt. Ja, ik, ik, heb, wel, ik heb wel zitten denken: omdat uh, het, het boek is. Uh, ook best wel een lange bevalling geweest. Uh, maar ik moet wel zeggen dat toen ik het boek bijna, uh, nou ja, aan het, aan het voltooien was, dat dat zo'n ongelooflijk leuke ervaring was. Dat het, het zo spannend was. Dat je zo. Ik was er ongelooflijk vol van. Je kon over niks anders meer praten en denken. Leuk ook voor je omgeving. Leuk voor je omgeving. <laughs> Papa is weer aan het schrijven. En uh... heel veel mensen worden ook een beest als ze aan het schrijven zijn. Ja. En onbenaderbaar. Maar je zet een soort puzzel naar elkaar en op een gegeven moment. Denk je, ja, het past. Weet je wel, helemaal geweldig. En dan ga je. Uh, dus ik had. Ik, ik, en zeker met name de, de, de fictieve passages, de dialogen, de sfeerdingen. Dus ik ik had, nu, ik had toen meteen het idee van nou ja, ik ga een volgend boek uh, maken. Um, Want dat dit twintig jaar heeft geduurd, dat lijkt mij evident Ja, als, evident als, ik, als, ik, als door, ik dat door door nog een keer zou doen, dan zou ik nu nog, drie, nog twee boeken kunnen schrijven ja. Ja. en dan is het ja. klaar. Ja. Nou, nemen we niet genoeg mee. <laughs> nee, maar goed, dat, dat heb je uitgelegd eigenlijk hoe dat komt. Omdat ja. het gewoon zoveel Precies. jaren kostte ja. Ja. Om, het, om het te laten nee, rijpen. Nee, ik, ik ga zeker door. Maar hoe het uh, af, af zal lopen, weet alleen de hemel. Maar, uh... Ja, oké, okay, maar, jij, maar uh, zo gek was het niet wat J ik zei. Ik bedoel, nee. Jij speelt ook wel, wel eens met de gedachte dat je, misschien, dat je misschien geheel en al over moet geven daaraan. En... Ja, is het dan ook eigenlijk ook aan, aan, aan prosa of uh, blijft nou, weer... ik vind proza wel heel erg leuk. Omdat het. Het, het, het, het, heeft, ook, nou ja, het heeft ook een groter bereik natuurlijk. Want veel meer mensen lezen Prosa dan poëzie. Maar het heeft, dus je communiceert enorme mensen. Ik krijg van allemaal mensen nu uit mijn verleden ook mailtjes en leuke berichten. En op Facebook heb ik een pagina gemaakt met allemaal foto's. van, van De heel Schalkwijk, he, heel Schalkwijk herleeft weer. Uh, ja, dus alle Schalkwijkse vrienden melden zich weer. Maar ook andere mensen die ook in die jaren tachtig zijn opgegroeid hebben. Dus je, je, je, je, je maakt ja, er echt wel mee los. Dus je ja. doet stof opwaaien of zoiets. Ja. En dat, ja. dat is leuk. Ja. Maar brengt het je ook iets anders? Want je komt ja. dus ook weer oog in oog te staan met mensen uit je verleden. Ja, ja. Het is een soort, het is een ja ik vind het een hele mooie vorm van met het verleden omgaan. Het, Harry Moelis? Nee, ik blijf Harry Moelis. vanavond ja, ik weet maar... ook niet wat dat is. <laughs> ik dacht dat jij helemaal niet zo'n fan van Moelis was. Maar. Uh, nee. De grote meester nu toch al diverse malen, weet ja, je? Dat ja. citeren. Het is niet mijn grootste voorbeeld als schrijver. Maar ik vond het een ongeluk. Ik heb hem persoonlijk gekend ook. Lodijs hè, was je grote voorbeeld. Toch? Toen ik uh, begon met. Uh, ja, toen een middelbare school zeker. Ja, daar heb ik mee gedweept. Maar mijn die, die schreef zoiets. dat hij het verleden beschouwde. als een soort voetgroebe, zei hij, geloof ik. <laughs> Typisch ja. Moelis achter. Waar hij altijd uit putten, waar hij altijd naar verwees. als bron om van te leren. Als, nou ja, en dat, dat, doe, dat doe ik eigenlijk in feite ook. Ik ja. keer heel vaak terug naar het verleden. En, ja. hoe, uh, en hoe, hoe mag ik weten waar je dan nu op zit, broeder? Ja, ik zit iets. Uh, nou ja, dan, dan, ik zou toch heel graag een nieuwe, nieuwe roman willen maken. Waarbij. Uh, um, ja, ik moet daar misschien ook niet al te veel over zeggen. Want ik heb wel, ik heb wel geleerd bij het schrijven van dit boek. Ik ging er af en toe over vertellen aan mensen wat ik mee bezig was. En dan kwam ik weer thuis. En daarmee was de noodzaak om het dan nog op te schrijven, was altijd een klein beetje vervlogen, als ik het al had verteld. Mm -hmm. ik, zeg, ik heb ook een schijn geschreven, ik ga schrijven voor dit en dat en dat. Ik moet thuis en denk ja, ik, heb het eigenlijk al gezegd. En dus ik, ik ga eigenlijk niet vertellen. Vaar, waar ik, nou, waar vaar, ik niet, maar de vraag: je kan zeg maar één, nou ja, één lijn, een verhaallijn. Ja, nou je kunt eigenlijk zeggen, dit, dit is, een, dit is een, een, een mannelijk boek. He, Dromen van schap. Ja. Het gaat over het, het, het, het zoeken naar een vader, het, het hebben van een, een vervangende vader, nou, Het, het ja. zelf worden van een man, wat ook niet lukt, weet je wel. Dus nou ja, wat er voor de hand ligt. De andere kant, de, de vrouwelijke kant, de moeilijke kant, daar iets mee, iets mee doen. En dat, uh... dat. Is dat omdat je het eerlijk wil verdelen? Of, uh, nee, of is dat, dat, dat een is een soort hele natuurlijke balans eigenlijk. Ja. Omdat je dat graag wil onderzoeken, dus? Omdat ik dat graag wil onderzoeken. Er zijn een aantal dingen, zeker wat betreft geboorte van kinderen... de verwekking van kinderen, ook een mooi mm -hmm. thema natuurlijk... die mij heel erg al een tijd lang bezighouden op een bepaalde manier. En, en dat begint een beetje... Ja, maar dan als je, denk je zegt de verwekking van kinderen houdt me al een tijdje bezig... Dan... Nou, er is iets wat me daar al een tijdje mee bezighoudt. Iets, iets, ja. iets, iets bijzonders of iets, iets wat een beetje... Nou ja, ik kan er niet te veel over zeggen om een het heel beetje zweverig dus te worden, maar ik wil er ook niet altijd wel zeggen. Nee. Maar in ieder geval, um, het is iets wat me fascineert daarin en iets wat ik en, en, en vaak kom je er ook achter wat het is door het op te schrijven, want ik, ik weet het zelf ook niet precies. Maar dat dus klinkt nu heel erg vragen. Maar. Nee, helemaal niet. Het is een onderzoek. Het is een onderzoek. Het is romanschrijversonderzoek. Dit boek was ook. de van is ook een soort onderzoek geweest. En wat is poëzie dan in dit uh, verhaal? is een. Als je het met beeldende kunst ver, vergelijkt, uh, is denk ik een roman een oliferschilderij. En een, een, uh, een gedicht is een kleine pentekening of zoiets dergelijks. Het is, het, het is gewoon. Het, het is hetzelfde procedé, maar op een, op een veel kleinere schaal. Mm -hmm. uh, met een kortere attentiespan en. Is het nog wel in je leven, de poëzie? Nu ja, zeker. Ik heb stok... ook een hele nieuwe bundel uh, klaar. Ik heb een hele nieuwe, nou, bijna klaar. Uh, thematische bundel. Het, het zei, het zei... De man van vroeger heet die. Die komt binnenkort uit. Nou, die, ik, ik moet er met de, met de uitgeverij de Arbeiderspress nog over uh, spreken... wat, wat hiernaar uh, komt, maar ik ben, ben er wel heel erg, heel erg ver mee, ja. ja, ja. En, en dat kan goed naast elkaar leven? Al de, uh, uh, nou, ik heb wel, ik heb wel gemerkt dat, dat toen ik uh, de, de, dit poos aan het afmaken was... toen kon ik geen enkel gedichten bijschrijven. Dat, dat, dat kan niet tegelijkertijd. Maar ik was, daarvoor heb ik heel veel gedichten gemaakt. En, uh... Dus, het uh, ja, dat, dat blijft ja, dat je, je schrijft of je schrijft niet. Het is, uh, als je, uh, mensen vragen, ik wil schrijver worden. Ja. Maar even, ik wil die schrijks, hoe doe je dat? Want, ja, hoe ja. doe je dat? Maar ja, dat, is, dat is helemaal geen vraag. Je moet, als je, dan, dan schrijf je, dan, dan, dan ga je gewoon dingen opschrijven. Dan denk je, dan denk je ik wil het worden. Dat, uh... Je wordt het niet, je bent het. <laughs> je moet het doen. Ja. Ik zie rond het boek ook allemaal hele mooie dingen. Je hebt al een Facebookpagina, maar ik zag ook een reunie voor me. Ik zag een film. Ja, een film, ja, dat zou mooi zijn. Ik, ik zag ja, heel zeker. veel muziek natuurlijk. Beentjes ja. die voorbij komen. Ja. Uh, clipjes. Een muziekprogramma heb ik ook al gezien hierin. Uh, ja, dat zou ook nog heel leuk zijn. Ja. Ik, ik denk ook Haarlem zou hier iets mee kunnen doen. Schalkwijk zou er misschien iets mee kunnen doen... om de stemming een beetje positief uh, ja. te maken. Dat kan de wijk goed gebruiken geloof ik. Ja. ja, mijn oude middelbare school wordt gesloopt, uh, heb ik gehoord. Het is een grote betonnen kolos aan de Spaarne. Um, we hadden ook al gedacht, misschien moeten we daar nog één keer een heel groot feest geven. Voordat op, het de dan... roken, op de rokende puinhoop. Ja, voordat het tegen vlakte gaat. Dat is ook iets in de jaren tachtig, uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, Dat doemdenken van de jaren tachtig wat je eigenlijk ook steeds aanstipt... in de dromen die voorbij komen uh, ja. in, in, in, in dit Schalkwijk. Ja, met de neutronenbom. De neutronenbom, dat, uh, dat krijgt op die manier een soort uh, belichaming dan. Het straks. zou wel mooi zijn, ja. Ik vind het een heel mooi boek geworden, Victor. Ik Dank hoop wel, ook dat Peter. je doorgaat uh, met schrijven, maar dat ga je dus. Want je, je, je wordt geen schrijver, je bent schrijver. Dat is ook bijna zo'n moeilijksachtige uitspraak ja. weer opnieuw. Mag, hij, mag, hij mag ook op de tegel, hoor. Ik ben een schrijver. Ja, zo schrijver, moet hij dan, dan lezen. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, Zometeen, na acht uur, twee dingen over hoe Russen in Nederland... de verkiezingen in Rusland ervaren. Want die verkiezingen komen eraan op zondag 4 maart aanstaande. Daar gaan de Russen stemmen. Govert van Brakel presenteert het programma. En ik ben natuurlijk heel razend benieuwd, Victor Schivelli. Wat heb jij op je tegel gezet? Ja, ik heb uh, Tom Petty uh, van. Oh, dat uh, is even van vast... Ja, dat ja. <laughs> is een heel andere uh, iemand. Uh, die uh, vriend van mij ook wel Trompetty noemde, maar Tom Petty. <laughs> um, en die had een, een lied wat me altijd zeer na, uh, aan het hart stond. Dat was uh, Even the Losers Get Lucky Sometimes. En dat is een, een heel vrolijk nummer. Krachtig nummer, want ik vraag Even, graag losers even the Losers Get Lucky Sometimes. <laughs> ja. Dat mag toch. Ja. En is ook, eigenlijk past dit heel goed bij het boek. Ja de treurigheid en de vrolijkheid gecombineerd. Ja, en uiteindelijk moet je toch ergens uh, terechtkomen. Dank Met je wel voor de komst. Gebied. Ja, en graag gedaan. Dank meneer Schieferli. Dit was aflevering 2400 en... 35 Ja, 2435. Morgen praten we met Adriaan van Dis... over zijn nieuwe tv-serie van Dis in Indonesië. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Sport op Radio 1. Zometeen om half negen. Geschoten en golf. goal. De ovenwedstrijd Engeland-Nederland. Van er Oh, daar gaat het gewoon in.